7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is begrip voor het naderende uitstel... van de ingrijpende renovatie van het Binnenhof met tenminste één jaar. Die verdraging komt vooral door de stikstofcrisis... waarbij de overheid duizenden bouwprojecten moet stilleggen... vanwege de schade aan de natuur... De regeringspartijen VVD en CDA snappen dat Knops daar niets aan kan doen. De VVD wil wel zekerheid dat het project niet nog duurder wordt... en dat er niet opnieuw discussie komt over de renovatie. De Tweede Kamer wil een verbod op meer soorten vuurwerk. VVD en CDA komen morgen met het voorstel om naast de zwaarste categorie consumentenvuurwerk ook bepaalde vuurpijlen en zogeheten single shots te verbieden. Dat zijn kleine lichtkogels die een harde knal geven en ze zijn vooral erg populair onder jongeren. Volgens deskundigen en de vuurwerkbranche maakt juist dit vuurwerk de meeste slachtoffers. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over de gevolgen van het verliezen van de meerderheid voor de coalitie. Doordat oud-VVD'er Van Haga zijn kamerzetel vasthoudt, heeft de coalitie nog maar 75 van de 150 zetels. Op verzoek van PvdA-leider Ascher. komt er nu een debat met premier Rutte over hoe de coalitie met de nieuwe situatie denkt om te gaan. Een hoge Amerikaanse diplomaat mag van de regering Trump niet verschijnen bij een hoorzitting in het huis van afgevaardigden. De Amerikaanse ambassadeur voor de EU, Sandland, zou worden ondervraagd door een commissie die de mogelijkheden voor de afzettingsprocedure tegen president Trump onderzoekt. Die wordt ervan verdacht dat hij zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky in een telefoongesprek onder druk heeft gezet om een onderzoek te starten naar Joe Biden en zijn zoon vanwege mogelijke corruptie.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 Met Loogman van Zandvoort naar Noordwijk BZFM. Nou, we gaan vanochtend uh, niet wandelen, maar we gaan uh, fietsen. En, uh, we weten nog niet waar naartoe, maar wel op de racefiets. En uh, we zijn nu nog thuis. Dus. Uh, nou, dat wordt een hele prettige uh, rit. Het is mooi weer. En, uh, het waait wel een beetje, maar daar kunnen wij wel tegen. Met onze racefietsjes. Dus het wordt een uh, spannend uur, denk ik. We gaan altijd met z'n drieën. De meisjes Nederlof die kunnen enorm beppen. over alles en nog wat. Dat is echt bijzonder. Dus ik uh, zit er meestal een beetje achter. En dan luister ik mee al deze familieverhalen. En het is wel altijd heel erg druk richting Noordwijk. En... Uh, maar ja, we zitten in Zandvoort. Noordwijk staat toch erop. Ja, Noordwijk staat niet hoeveel kilometer het is. Maar ik denk dat het straks wel duidelijk wordt. En we zijn natuurlijk niet de enige fietsers hier. Want er zijn er wel heel veel. En het is altijd lekker, zo'n ochtend moeten fietsen. En uh, met uh, lekker weer. En dan kan je echt heerlijk, heerlijk hard fietsen ook. Want zo'n fiets gaat gemiddeld, nou het zal zijn... Kilometer of uh, 25 ga je toch wel gemiddeld. Dus er zit de piek in van, uh, van 30, 35, 40 kilometer. We zijn een keer koppen van bloemen afgegaan. En toen ging ik 65 op die kleine dunne bandjes. Dat is toch wel heel eng hoor. Even kijken. Nou, we gaan hierin. We pakken de boek pakken de boulevard. Nee, hey, maar. Uh... Ja, zeg het is. Sis. Ik heb het nu al warm. Ja, ik heb het ook al warm. Dus eh. Uh... Nou, ja, we hebben een shirt eroverheen. En, dus, uh, bij de hoek gaan we het uitdoen. Bij de hoek gaan we het uitdoen. Sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint. Zich kampioen baant.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 De Het zal wel druk worden in Zandvoort vandaag en ik denk dat het pad naar Noordwijk ook best heel erg druk is. Nou ja, ik denk wel mee voor het einde seizoen. Nou, iedereen denkt toch dit is de laatste dag dat we nog lekker kunnen fietsen. Dus uh, we fietsen nu op de Zuidboulevard. En het is toch altijd een beetje. Hobbelig, die stenen hier. En dan komen we straks op het fietspad naar Noordwijk. En dat is natuurlijk lekker, uh, lekker geasfalteerd. Lekker glad. Voor die kleine dunne bandjes is dat wel helemaal oké. Okay. Het is een kalm zeetje op dit moment. Ja, we hebben eigenlijk een beetje tegenwind. Ja, dat is straks lekker als je teruggaat. Want we gaan dan ook weer over het pad terug. Zeilboten. En dan zie je ook hoe mooi Zandvoort is. Die Zuidboekenvaart is toch een prachtig stukje. Een stukje Zandvoort. Het lijkt ook wel een beetje op Noordwijk. Uh, de boulevard die daar is. En kijk eens even. En de zee is redelijk vlak hoor. Wel een aantal zeilbootjes. Het is toch een goed zeilweer dit. En goed fiets weer. Enorm veel Duitsers op dit moment. Want ons Duitse auto's die hier geparkeerd staan. Havana. De laatste tent op de boulevard. En we gaan hier rechts het pad op. En hier is een soort sluis waar je per fiets mee kan.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 Everything that I... We zitten nu bijna bij het bord Zuid-Holland en uh, dat is uh, bij de muur, daar zie je de muur uh, die ook door Zandvoort loopt. He he, daar gaat hij weer. We zijn weer onderweg, wat een pech. Ah, je ziet er wel heel veel fietsers hoor. Fietsers op gewone fietsen, op elektrische fietsen. Maar wel heel veel mensen op racefietsen. En die komen dan met ze tienen naast elkaar langs je rijden. Best eng. De gasten gaan zo hard. Want wij fietsen ook al denk ik 35. Die gaan dus gewoon over de 40. Dan toch een stevig windje. En dus zo lekker op de terugweg hebben we dus wind mee. En dat scheelt dan aanzienlijk in snelheid. En in, uh, ja, in, in de manier waarop je het allemaal uh, ervaart. Kijk, er zijn we reeds in Zuid-Holland. We staan hier nu uh, slag. Nog 6 kilometer met zilk. We hebben wel 8 kilometer gefietst naar Zandvoort. En uh, nou, het, gaat, uh, het gaat lekker. En Langevelderslag Slag doen we altijd even een, uh, een slokje water. Want we hebben natuurlijk allemaal een bidonnetje bij ons. En dan uh, nou, komt het heel goed. En je hoort de zusjes nedelof. Heel vrolijk over eten praten, want dat doen ze wel eens meer. Zo, nou, <güls> so, dan nou gaan we eerst richting Noordwijk en Hout. En als we dat gedaan hebben, dan uh, komen we in Noordwijk, boulevard. En eind van de boulevard, dan, uh, dan gaan we rechts omkeerd. En dan uh, gaan we weer terug meestal dezelfde route maar je kan ook een soort van andere route nemen okay. ook leuk quand on partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette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 ...quant on ira sur les ...à bicyclette... ...en het waard stevig. Het waard stevig. Nou, uh, we zijn... Uh, we zijn in Noordwijk-Erhout, ja, twee kilometer er vandaan, een soort van honden, een, ho een hondenverhaal. zo zo, allemaal collies, lassie, toverijst, en, uh, dus nu zijn we onderweg naar, uh, door het bos, naar uh, Noordwijk en het is heerlijk weer. Het is echt zalig. En het is hartstikke lekker. Het is niet echt gek druk. Af en toe van die ploegen met, uh, met fietsers. Maar al met al uh, valt het niet tegen. We worden regelmatig ingehaald door snellere medefietsers. En we gaan hier weer het bos in. Welkom in Hollandse Duin, Hollandse Duin, Boswachter Wachterij Noordwijk. Een heel stuk uh, door de duinen. En nu uh, hebben we weer een stuk bos. Uh, de natuur is hier prachtig. Het zijn een hele bij duinen natuurlijk. En de waterleidingduinen. En, uh, ja, wij boffen maar dat we bij zo'n heel mooi gedeelte van Nederland wonen. Aan de ene kant is het heel druk en aan de andere kant is het echt uh, ja, prachtig. Zo, die gaat hard. Ik denk dat hij al 50 gaat met die fiets. elektrische elektrische wielrenfiets. Die gaan zo hard. Je ziet er allemaal mensen die op zondag alles doen om een klein beetje in vorm te blijven. Ik noem een hardlopers. Ik noem een fietsers. Wandelaars, mensen die een hond uitlaten, mensen die mountainbikes hebben. En het is echt ja, geweldig. Geweldig om te zien. Broken bicycles. Oh, busted chains, rusted that nobody wants anymore. stuk bos gehad en dan gaan we langs de autoweg een stukje en dan komen we zo uh, Noordwijk binnen. En tegen die tijd zal ik wel even het, uh, het laten weten. Kijk, want hier is de weg. Ik weet eigenlijk niet welke weg, maar een weg. Een mooie weg. Een prachtige weg. Aan de ene kant uh, groen Huisjes, aan de andere kant uh, boerderijen, althans uh, bollen bolle schuren. Denk ik dat het zijn. Kijk, welkom in Noordwijk. Ik zie hier een uh, paard met een mevrouw erop. Dat moet niet allemaal gekker worden. Kijk, en dan rijden we zo richting de boulevard. staan we gaan hier een stukje omhoog en uh, dan komen we zo uh, het centrum van Noordwijk binnen. Dat is nog een prachtig gedeelte van Noordwijk, lekker rustig aan de duinen. Dat is wel uh, bijzonder, want als je de andere kant op rijdt richting uh, IJmuiden, ja, dan moet je helemaal door Zandpoort en door. Dus daar kan je niet. Er is niet één lang pad langs de zee. En dat is hier natuurlijk een soort van wel. In ieder geval een heel groot gedeelte. En het is een beetje. Ja, het lijkt natuurlijk best wel op Sandpoort, een buurgemeente. En natuurlijk ook heel veel toerisme. Maar wat zij niet hebben... dat hebben wij wel. Eén circuit. Dus wat dat betreft... opteer ik dan toch voor Zandvoort. Nou, hier uh, aan de rechterkant... rechterkant... Hotels van Oranje. bekende hotel waar ook... Uh, Business class elke week vandaan komt. Prachtig hotel. Mooi oud. En uh, je kan er uh, prima slapen. Weet ik uit ervaring. En daarnaast heb je heel veel uh, appartementen. Soms duikt het beeld weer op. Mijn vader op een fiets. Hij rijdt Langs het terras waar ik kwaad drink en ik zeg niets, het waait een beetje. De wind maakt tranen op zijn wang, daar gaat mijn vader en we zijn vreemden al heel lang. Vader en een zoon Vijf meter van elkaar Ik zie hem voor het eerst weer terug Na zeker twee, drie jaar Wat rijdt hij langzaam En hij gaat vlak aan mij voorbij Mijn grote vader op die te kleine fiets van mij Waarom spring ik niet op? Waarom schreeuw ik niet? Hé! Hey! Kom zitten pa, wat drink je? En hoe is het er nou mee? Weg met die strijd, bel, pa. Wij zijn zo koppig Allebei Jij bent mijn vader En ik ben net zo'n zak als jij Het kan nog als ik wil Hij is nog niet voorbij Waarom demp ik die kloof niet Tussen hem en tussen mij Maar ik blijf zitten Het hoeft niet meer Het is te laat Daar gaat mijn vader En ik voel niks Niet eens meer haat Ik kijk hem heel lang na hij is al op de brug, ik zie zijn trieste schouders, zijn teleurgestelde rug. Het is een afscheid, ik voel me heftig en klein. Daar gaat mijn vader, die ook mijn vriend had kunnen zijn. We staan hier het eind van de Astrid Boulevard. Even lekker een koekje te eten, en een slokje water, en dan gaan we weer terug. We wel erg relaxed hier. Helemaal weet ik nog. Lekker koek, hoor. Oh ja, hoe laat jij naar oma? Hoe laat wilde jij? We zijn nu uh, onderweg terug naar Zandvoort. En dat is nog een uurtje fietsen. En dan uh, hebben we lekker twee uur gebiked. Redelijk hard, want we hebben nu uh, de wind mee. Dat is wel prettig hoor. Dus het wordt een heel groot.. Uh, Heel groot feest, door het rode licht, heb ik heppakee, of er niks aan de hand is. Nou, we fietsen nu een andere route terug. En uh, ook weer door de duinen. Prachtig hier. En uh, nou, gaat hartstikke lekker. Dan zie je toch dat wij echt een een fietsnaatsie zijn Hollandse Duin heet het, Hollands Duin heet het hier en het is van de gemeente Noordwijk dus we gaan nu onderweg naar uh, Slag. en daar uh, doen we weer een uh, slokje water helemaal goed ...slokje water. En we zijn nu... Uh, ...onderweg... ...weer langs het... ...fietspad naar Zandvoort. Maar we zijn niet de enige. Het is knap druk... ...hier. Welkom in Hollandse Duin. Noordwijk. Nou, dat is het nog steeds. En dat uh, blijft tot we... ...tot we zometeen... Uh, ...in Noord-Holland komen... En dan richting Zandvoort gaan. Hey kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee. Hey kleine meid, op je kind. De kleine fiets als een witte stip in het groen Het is dat je, als je hier zo fietst, op dat, uh, op dat fietspad van Noord Noordwijk naar Zandvoort, zie je prachtig op de terugweg uh, de Watertoren en, de, en uh, uh, het Hotel En het is dan weer een mooi eikpunt. Nou, daar zijn we weer, op de Brede Rode Straat. En uh, hebben we er uh, 2 uur 16 minuten over gedaan. het hele parketje nou, naar huis nog. nog ik heb uh, 5, 6 minuten. Nu moet je hier altijd even een slokje. Hé, hey, het, het rek is er. shepherd's bush and a leopard's pie She's marching to the funky feet Of James Brown and his dancing feet Are gonna set your fish on fire uh, It's the whipping of desire So please do not resist your fate I'll pick you up Yes, it's a day How could I forget to mention A bicycle is a good invention Sitting there in a silent movie, beside the only girl who really ever knew me. Happy days, but sad are facing. Heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. But I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business A funny buttercup, I'm gonna live a forgiveness Every is both side of facing Heaven knows I'm on the case so how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world The beauty of your De wind is best, uh, best pittig. En uh, dus Noord-Holland staat een groot bord. Welkom in Noord-Holland. Want uh, Noordwijk ligt in Zuid-Holland. Zoals je weet. En, uh, dus het is nog een kwartiertje fietsen, denk ik. En dan uh, zijn we weer thuis. En het leuke is dat je...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 Give in give giving to the bait of the soaker Do it all on table top on the sofa Girls from Trinidad, girls from Europa Girls from Jamaica, girls from Toga Men so low so me can see your shoulder Bump a spin like the wheel of a roller Come here beauty, I'm the beholder Love when you bend and your wine and watch over Ha! ROUGH RIDE White in the pine, single go-gah, bo-gah White in the pine, single go-gah, bo-gah White in the pine, single go-gah, bo-gah White in the pine, single go-gah White in the pine, Angel, hey bend your back. Bubble yeah. panda, kick, kick, bend your, hey hey your back. Everything shot. Angel, bend your back. Bubble panda, kick, kick, bend your back. Yeah. Everything shot. She said she feel hurt. Oh. oh. Baby girl does slung out your tongue and wipe when it be the man cock up your bumper. Yeah, I can still my dress. Tells me sex and how girl can test. Wind in the sun wind up on the veil. To be a gun ice and she that nice. Girl from South and from Porta's field. White in the pants, single broca, broca. White right in the pants, single broca, broca. Right Is er de boog.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 De autoriteit onderzoekt of sommige spellen de wet op de kant spelen overtreden. Het weer, er trekken buien over met onweer en zware windstoten. Vannacht koelt het af naar 9 graden, morgen wat zon, ook buien, vrij veel wind en het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.